In Amsterdam kunnen vandaag zonder boetes wapens worden ingeleverd waarvoor de eigenaar nooit een vergunning heeft aangevraagd. Mensen die bijvoorbeeld een vuurwapen of een groot mes inleveren moeten zich wel identificeren. Van vuurwapens wordt gecontroleerd of ze gebruikt zijn bij een misdrijf. Als dat zo is, wordt vervolging ingesteld. Zo niet, dan zal de Amsterdamse politie het wapen vernietigen. De Europese Commissie heeft de druk op Slowakije opgevoerd om akkoord te gaan met versterking van het noodfonds voor de euro. Slowakije moet er net als Nederland en Malta nog mee instemmen.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 Ik heb helemaal geen eet en moer van. Alle dingen stoort me erg. Ja, het is een bepaalde manier van zingen. Ik Naar kan het niet begrijpen. Ik vind het Ik, ja. ik er van. Nou, haar nou eens op. Ja. ja. Geen gezeur om zich over te... Ja. Ik bedoel, ja. En nou kan Hella Haase haar niet meer tot uh, orde roepen. Nee. Tot, uh, die, uh, ja, met Helle Hella ja, Toen tijdens een of de grote interview ja? uh, was zij erbij. En toen uh, had ze toch echt like, onze koningin tot hele aparte en bijzondere uitspraken uh, uh, uitgenodigd en verleid. Uh, okay. nee. dit is heel lang geleden. Er was... Voor, een aantal weken geleden gewoon documentaire over de oude documentaire van het Koninklijk Huis en zo. Dat dus was acht, wel leuk. 1820 zo? Ja, ongeveer. Nee ongeveer. Ongeveer. hoor, Willem-Alexander was volgens mij toen de jaar of 16. Ah, okay. Dus inderdaad, inderdaad over 25 jaar geleden of zo. Zo. Onze, kon, onze, onze koning, aanstaande koning, is toch alweer ook 46 uh, nu, denk ik. Ja, klopt. Ja, ja, ja, een beetje onze leeftijd ja, bijna. Nee, ik zat op de school. Ik zat op de school. En toen kregen wij een lepeltje. Omdat er een prinsje was geworden. De eerste kroonprins. Dus dat was natuurlijk wel heel hard. Een lepel. Ja, wat heb je daarmee gedaan met dat lepeltje? Ja, volgens mij is het verdwenen. <laughs> het is verdwenen. Helaas. Het is Helaas. echt een oh, pint echt... Ja, dat zijn toch ja, ja. dingen die raakt je gewijd. Er verdwijnen soms af en toe dingen. Hè? Want er was een medewerker van een kerkhof in uh, Wisconsin in Amerika. Ja. Gearresteerd. Want hij had een gitaar gestolen. Uit een grafkist Hij jatte deze gitaar, zei hij zelf ja? Omdat deze te kostbaar was om in een crypte te liggen Het was namelijk een, een waardevolle Fender Telecaster ken je, ken je die naam? Ah, ah, hallo en hij, was dus, uh, hij lag dus in de kist van uh, Randall Jordan. Want die yeah. was, uh, en die had dus echt de wens om met zijn geliefde gitaar begraafd te worden. Alsof het een faro is. <lacht> en Conard uh, ja, liet dus aan zijn collega weten... hij wilde die gitaar wel heel graag hebben. En hij vroeg Lang, zou je het melden wanneer ik hem zou ontvreemden? Nou ja, voordat John hem werd keek uh, die collega nog twee keer in een keer, En toen hij de tweede keer keek. Ah. parbleu, hij was weg. Hij terug? Ja, dus nou ja, toen heeft de politieconnaar thuis bezocht en nou, daar was dus die uh, prachtige gitaar. Ah, hij zegt echt... dat doe ik normaal gesproken nooit. Hij is wel Ik, heb, lachen, ik heb gewoon te veel respect voor mooie muziekinstrumenten. Ja, ja, ja hallo. Uh, al die al uh, grafschendingen en zo, dat is allemaal niet voor niks. Het is gewoon echt grafschendingen. Dat dat mag. Nee, ik, dat vind, ik vind het echt. Ik vind het gewoon echt zo. Ga je niet met de gitaar om. Als je weet de, hoe, hoe lang die man naar lopen knutselen met zijn schroeven draaien, met zijn met zagen weet ik wel, om zo'n ding te maken. Die zit echt heel lange. Nou, ik heb hem bijna klaar. Nou, ja. En waar gaat hij naartoe? En dan wordt er 20 jaar op gespeeld. En dan gaat hij die kist in. Ja, kan eens kijken wat er allemaal met die faro's meeging. Ja, maar dat is toch ook belachelijk? Wat daar, daar allemaal onder de grond Prachtig. Ik, ik heb dus gezien. Hoe bleek de volken die, werden erbij gestopt. Uit dat kleine kamertje. Nou, dat was misschien net zo groot als dit studio. Ja. En wat daar allemaal uitgekomen is. Dan, dan wordt er allemaal uitgestald in dat Egyptisch museum. Nou, het is echt waanzinnig. Ze hadden toen al opklapbedden en zo. En ja. Prachtige beelden en een kist en een kist en een kist en een kist, weet je wel. Het is allemaal voor boven. Ja, Echt? die man die, kan nou nu, die, die kon anders niet boven spelen. Die zijn het pad zo kwijt geweest. Ik het denk... Hemelse Orkest vergroten. Ze, ik heb wel eens van die verhalen dat ze een waanzinnige bibliotheek hadden. Waar ook de abortus al in werd beschreven. En werk van allemaal wat voor theorie ze allemaal hadden. En ja. ook echt diepzinnige dingen. En dan stoppen ze in zo'n klein kamertje een vermogen. Dat je denkt, nou, dan kan je de hele wereldeconomie weer op gang helpen. Maar nee hoor, dat moet bij een zo'n randebiel moet het bij zijn graf neergezet worden. Nou, gelukkig hebben we dat een beetje afgesloten. En ik vind het heel goed dat die gelukkig gitaar... Gelukkig zijn ze allemaal leeg. Uit, die gitaar is wel niet teruggestopt, hè? Die is toch geveild en goed, naar een goed doel gegaan. Nee, waar het is we... gewoon weer erbij af. Nah, Anders kan hij niet spelen in de hemel. Nee, dat kan zit hij iets... daarboven van, ja, waar is mijn gitaar nou? Ja, ik word er misselijk van? <laughs> Kots misselijk van dit soort berichten. Ik kan er niet tegen. Nou, degene die ook is overleden, is natuurlijk hele hazen. Uh, Jolanda zei het net al, als je is 93 geworden... en we hadden het net al over zo van... mijn god, 93, moet je al die tijd nog doen? Ja. Ah, ik heb nu nog wel genoeg klusjes, maar pas paar had ik toch net even de harten ergens opgeslagen met mijn rechterhand. En dan zie je toch echt dat dat de evolutie is geweest, De duim en de wijsvinger. Ik kon ze niet gebruiken. En ik ben totaal niet links. En ik merkte dat ik al die klusjes niet meer kon doen. Dus dan zat ik echt naar dat soort stomzinnige televisieprogramma's te kijken. Bij BNN, Man Watching. Ja? ja. En dan denk ik, ja, zo hou ik het toch niet vol tot mijn 93. Mijn oma is 98 geworden, dus de kans is vrij groot dat ik ook een beetje die kant op ga. Zeker, maar ik zal gezond leven ook. Ja, precies. Dus ik moet wel even... Ja, wat ga je bedenken. doen al die tijd? En doen al die tijd? Want dan nou, als... ben je straks met pensioen. Ja. En dan? Ik, ik denk ook gewoon je rechterhand gaan uh, verzekeren of zo, weet je. Maar daar doe je toch het meeste werk mee. Ja, dat is waar. Links is niet zo lekker. Dat nou, was maar... trouwens ook heel verband. ik was huh? gisteravond aan het eten en er zat er een stel naast mij. Ja. En ze waren allebei links. Hey. Ik denk van nou, dat is toch wel uh, heel extreem. Dat is toch wel... Ik, ik moet zeggen dat ik dat nu wel redelijk geleerd heb met die linkerhand. Om wat te doen want mijn vrouw, wil namelijk altijd rechts in bed liggen. En ik lig altijd links. Dus ja, dan moet je met die linkerhand toch aan het werk, zeg maar. Ja, dat is waar. En ja, dat, is, dat, ja, dat was er in het begin toch best wel... Uh, even uh, wel kritisch ja, momenten maar Dan, dan, door dan aan lig je wel voor haar beter onder de rechterhand. Dus dat is voor jou wel weer prettig. Ja, dat is wel zo, ja. Dan zeg je, oh, je ja. kent op me. Nou kan ik niks doen met mijn linkerhand. He, ik nou, dat denk Ik aan niks. mezelf, je hebt gelijk. Ik doe lekker even niks. Ja, Schat, je weet waar alles ligt? Ja. Tast toe. Je weet waar het gereedschap ligt? Breng het maar in orde. <lacht> en ja, wel hoor. We zijn er weer. Best lang volgehouden. Een ja, uur en het kwartier. Ja, precies. Niet over seks gepraat. Nou, tijd voor muziek op de zender. En daar zit hij met een big smile hoor. made a mistake. all the Back to your tent, one minute too late. Was already wrecked. I, I, I, I, it's a fraction of the whole, but it's hard to control. And I, I, I, I, get this straight. Wat voor dier is dat? Het is een... Oeh, oeh, Dat is een uil. Dat is een uil, ja, volgens mij. Dat is een... Uh, een uil. Goed, uh, kwart over negen in tobak leeft uh, Peter, John en Mary. Nee, Peter, Bjorn en John. <hums> ja laat maar. Wow. Maakt ja, het ook Peter allemaal niet uit. Peter, Paul en Mary Peter, eigenlijk. Paul en Mary. Zoiets ja, was het. Uh, nah. Het okay. is, uh, yeah, it is redelijk red, lekker weer. Hey, ik praat ja. ook in één keer. Heb ik een tik gehad? Nee. Nou, want ik ik, ik had een toch wel een, een uh, bericht, ook zo direct, het, het over dat echt het verkeer ook gewaarschuwd wordt voor komende dagen. Ja? ja? De ophoping van uh, wagens ja, op elkaar. Dat, uh, ja, maar kijk, de mensen in Haarlem die snappen ook wel van jongens, ga lekker op de fiets. Maar uh, ik ga het nog even duidelijk opzoeken. Ja, gaan we even. Ik had het net over... Uh, nou, ik begon net al een beetje anders te praten. Ik zei van, nou heb ik een Tia gehad. Nou, net hadden we al een hondje die net een aanval kreeg. voor de deur. Dat was ja, echt oh, heel was apart. Dat was heel zielig. Dat was echt heel zielig om te zien. Nu uh, schijnt er een uh, vrouw te zijn in Londen. Ze is eigenlijk nooit in Italië geweest. Maar desondanks spreekt de 48 jarige Debbie McCann uit Glasgow sinds naar nou, eigen zeggen dat ze een heeft gehad met een Italiaans accent. Niet een klein beetje. Echt zwaar, hè? Echt zwaar ik zin praat en volgens onderzoekers leidt ze aan een zeldzame buitenlandse accentsyndroom. Wereldwijd leiden slechts hoor 60 mensen aan dit syndroom. Dus ja, het is bizar. Hoezo is dat een syndroom? Ik heb er ook een af en toe Ik ook een tien jaar in één keer. Maar uh, dit, ja, dit is uh, waarbij de hersenen een bekend accent nabootsen. Ja, maar het kan ook zijn, dat je hoort ook wel eens reincarnatie, reïncarnatie, dat mensen inderdaad zomaar uh, inderdaad andere talen spreken en ja. dingen weten die niet kloppen. Kan het nou zijn dat zij dus uh, en, ja. een dia uh, had en dat ze op dat moment uh, dus gewoon uh, een klein beetje een Italiaans geest, een vleugje in haar gereïncarneerd is? Een vleugje. Ja, het is toch. Het, een snuifje. Het zou toch heel raar zijn, denk ik. Je moet dat toch leren? Ja, maar dat in, het, uh, dat in, het, uh, in die andere dimensie heeft ze ja. gewoon even Italiaanse les gehad, even. Ja, weet, maar, maar mijn, te mijn, kort om het goed te spreken. Iets met, met, met, iets met deeltjes. Wat is dat nou voor een deeltje? Ja, deeltjes, weet je wel? En uh, die dan weer uh, door, overal doorheen gaan en dan sneller gaan dan het licht. En, The ja. end is near. Ja, ik snap er echt helemaal niks meer van. Het zal allemaal Het, zal wel weer, he? Het is vandaag trouwens uh, wapeninleverdag. Hoor oh. ik op radio 1. Je kan nu gratis. Gratis uh, je wapen Fijn. <laughs> Ja, je lacht erom. En het grappige is op Radio 1 hoorde ik daar een uh, interviewer ook wel een beetje lacherig over doen. En die zei even: oké, okay, dus stel je voor, ik heb een wapen liggen thuis. Ik ga naar, uh, naar, die, naar, die, uh, naar zijn adres. Hij zegt: ja, nee, via internet kan je kijken waar je wapens kan inleveren. Dan ga je daar naartoe. En dan, uh, kom je daar, dan moet je je identiteitsbewijs meenemen. Want dan krijg je een boete. Hè? kom je nou, je wapen inleveren. Dus dan, dan ga je dat inleveren. Dan wordt je naam genoteerd. Dan wordt er gekeken of dat wapen geregistreerd staat voor een misdaad. En dan word je opgepakt, als dat zo is. Dus ja, dus je, doe je dat niet natuurlijk, hè? Houd maar het op. maf is dat er wel 1600, of was het 16.000, echt heel, nee, 3600 wapens zijn er opge, opge, opgeruimd vorig jaar. Want toen hebben ze ook zo'n uh, zo inleverdag gedaan voor wapens. Dus dan zou je denken van, welke randebiel? Ja, nou, nou, de politie toch. maakt dus procesverbaal op van het inleveren van het vuurwapen. Ja. En, de, en, en als dat zo is, wordt het daar vervolgd. Ja, is, stel je nou voor dus dat je gewoon... Je mag wel namens iemand anders een vuurwapen inleveren. Ja, dat, dat is dan wel handig om dat te doen natuurlijk, hè. Ja, ja. ik heb hier nog een wapen gevonden op straat. Ik heb geen idee waar... Hij lag op. achter de bosjes. Ja. Zei, hey, hij Die. schoot zomaar ook. Ja, <laughs> hij heeft het eenmaal doodgeschoten. Mijn vinger druk. Ja, staan er ook op. Ja, ik iets. heb hem opgeraapt. Ik heb hem opgeraapt. Ja. Dus, <laughs> uh, nee, dit is een hele rare actie. Maar toch gaan mensen hun wapens inleveren. Nou, ik vind het uh, heel goed iets. Het is... Het is ja... Ja, goed wij Ja, je mag dus zijn. ook andere wapens inleveren en die worden in principe niet onderzocht dus als je een mes inlevert of zo of een, uh, van die stokjes met het ijzer erbij en zo en weet ik van die uh, van die, uh, okay. al die spannende dingen. Ja. Dan denk ik van echt dat is heel vaag. Dat maar ja, is... ik heb wel het idee al van op het moment dat jij die wapen inleverdag aanklikt op de computer dat je gelijk al geregistreerd staat. Dat zou ook nog kunnen. Van wat zijn de voorwaarden? Oh, Kijk, die en die en die hebben het allemaal gedaan. We gaan het er even een kijkje nemen daar. Maar wat ik wel miste in het interview is, hebben ze daar heel veel misdaden mee opgelost. Want dan blijven zoveel misdaden op de plank liggen en blijven onopgelost. Ja, gaan ze ook. met al die wapens zo'n ballistische test doen ofzo? Ja, ja Dat tuurlijk. weet je niet hè? Daarvoor zou je het doen. Ik bedoel, het is veiliger op straat geworden, alhoewel sommige wapens liggen waarschijnlijk al jaren in de kast. Zo'n ja. wapen uit de middeleeuwen of zo. Dat dus je denkt, nou, dat zijn nou niet de wapens die ik graag uh, uh, thuis uh, of uh, thuis wil hebben, maar je kan er verder ook niks mee. Ja, ja, ja, ja. Zwaar bijvoorbeeld uit de middeleeuwen. Ja, nee, wat moet je ermee. Ja, nou, moet je ermee? Ja, ik was gisteravond was ik in Amsterdam met het prachtige weer. Ja. dat je dan ziet hoeveel politie overal toch paraat staat. Want ze toch echt verwachten dat er van alles gaat gebeuren s'nachts en zo'n de nacht. Oh. En dat je denkt van... een eet, dag. En dan ja. in één keer. Al die mensen ook gewoon uh, op straat, hè? Dat is echt ja. ongelooflijk. Je moest echt... Uh, je kon gewoon echt niet doorfietsen. En dan had je echt overal van die bulten uit die cafés... waar allemaal mensen stonden te drinken en te doen. Eh, nog eens een keer te drinken en weer te drinken. Zelf... Oh, wacht. Ah, ja, het even... was wel sfeervol. Ik, uh, ja, ik, ja. Uh, ik had echt het idee dat ik uh, een, een paar uur vakantie had. Zang oh, maar. kijk. Echt grappig. Dat gevoel, een beetje vrij gevoel. Ho, ho, ho, ho. Gaat het goed? Dat zing ik toch mooi, hè? <laughs> zo liepen we door die stad gisteravond. Dat ja, vind Het is erg als je dit hoort dat je denkt van, nou, gaat het wel goed, joh? <totstitie> ja, het eindigt toch wel een heel leuk plaatje, dit eigenlijk. Ben Howard, de Wolves. Ik je ja. nooit de wolf zo horen huilen. Nee, dat ook niet echt. falling <totstitie> through Besides these clocks I was burning up I lost my time here or I lost my patience with it all Negers. <laughs> Yo, dude. Ja, nou, shalala, de uh, hellcaps uh, van de uh, Arctic Monkeys. Wat? Er staat iemand voor het raam. Ik heb geen idee waar het allemaal over gaat, maar het zullen het is ze allemaal wel horen. Het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten hier op de radio. Even kijken. Heeft u, heeft u een momentje? Jingle? Ja, ik... Nieuws uit Zandvoort. Huh? Ah, nieuws uit Zandvoort. Zandvoort, is Een man nieuws. gestrand en die vroeg naar een ijzerwinkel. En Naar een ijzerwinkel. Oké, okay, ja, oké. Okay. Okay, nieuws is mooi uit Zandvoort. Door, Wie dit weekend naar, van buiten Haarlem met de auto naar Bloemendaal of Zandvoort wil afreizen, moet rekening houden met verkeershinder. Gisteravond is de A200, de Amsterdamse vaart richting Haarlem, vanaf het Rotterdam-Pondorplein afgesloten. En deze afsluiting duurt tot maandagochtend vijf uur. En voor het verkeer vanuit Haarlem blijft één rijstrook open. Dat is toch wat? Maar ja, kijk de mensen die hier Rotterdam wonen. En zo die horen dit natuurlijk weer niet. Hè? Dus dan gaan we beter beter nieuws doen, hè? Oh, Alzheimer Café, ja, sorry. Ja, Wat dat zei... is... Je was het even vergeten, hè? Ja, is ja super... ik doe het normaal man. Ja. <laughs> dit is 5 oktober. Het gaat, uh, dit is een ziekte die niet veel belangstelling heeft van uh, artsen gehad, maar inmiddels wel. En uh, het thema is eigenlijk van uh, hoe eerder je het weet, hoe beter. Dus dat je inderdaad erkent dat je dat je Alzheimer hebt. Schrijf het op. Ik heb Alzheimer. Want je vergeet het steeds. Ja. Je ouders, net als je stotterhaar, kom je bij de supermarkt en je vraagt... Hallo, ik ben een stotterhaar. Heeft u even tijd voor me? Weet je, op zo'n manier ga je met Alzheimer om. Dat je zo'n briefje afgeeft. Ja, bijvoorbeeld. Maar het is dus... Het begint om half acht. Het duurt tot half tien. En er zijn ook artsen bij. En je kan dus gewoon vragen stellen Ik je bent met meerdere en daardoor is het gewoon een feest van herkenning dat je niet de enige bent die hiermee worstelt dat jij of dat je partner dit heeft nee, het is iets af, afschuwelijks dat gewoon je, het, het gedeelte van je van je hersenen afsterven en dat gewoon dat, dat je soms alleen maar de, deze dag nog herinnert het moment, het moment weet je alleen nog maar het moment gisteren is verdwenen nou, honderds bezitters in Zandvoort, goed nieuws mogen voort in de zomermaanden hun huisdier smorgens en s'avonds oneigen. One, oneige, huh? on Aangelijnd het strand oplaten Dat staat in een nieuwe algemene plaatselijke verordening. Die woensdagavond unaniem Door de gemeenteraad is heen geloodst En werd aangenomen Aanvankelijk bestond de, bij de hondenbezitters de vrees Dat de gemeente honden in de zomer Helemaal van het strand zouden weren Net als Noordwijk, daar is het uh, namelijk het geval Dat mogen ze allemaal nu op het strand komen En worden ze allemaal afgemaakt gewoon. Klaar met die honden okay. Er zijn er veel te veel van ze scheiteren boel om Er is geen stukje gras meer waar je normaal op kan liggen Want er ligt alles al lekker gedraaid ja, Oké, okay, sorry, sorry. <hijf> nou, ja ja, maar het, het blijkt wel, het is wel een proef voor een jaar. We oh, hebben gewoon super. gekeken hoe het gaat. Nou, dus, leuk hoor. Uh, en de komende zondag zal de meer dan bekende Amerikaanse tenor, saxofonist Scott Hamilton te gast zijn tijdens een tweede concert in De Krocht. Aanvang half drie, entree, 15 euro. Oké, okay, ik heb hier nog een bericht. De politie is dringend op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van een motorrijder. Die vorige week donderdagmiddag op levensgevaarlijke wijze heeft deelgenomen aan het verkeer. De motorrijder reed even na half vijf, smiddags dus, hè, uh, met de e 116 Eén, oh, het staat een beetje raar geschreven. 116 km per uur op de zeeweg. En daar mag je normaal maar 180 km per uur En hij passeerde bij hier een snelheidscontrole. Toen hij door een stoptegen probeerde te tegenhouden, ging hij er gewoon van door. En vlak voor de agenten. Ja, uh, nou, hij sprong weg. Dus we zijn op zoek naar deze idioot. Die uh, daar dus reed uh, Ik zit even kijken of er nog een beschrijving bij zit. Nee. Hij had een helm op. hij had een helm op en een motorpak en hij ging heel snel voorbij. Nee. Nou, sterkte. Oké, okay, uh, aanstaande maandag doet Café Koper mee met de Landelijke Bokbierdag. Dan wordt overal in het land uh, weer de traditionele hersbier uh, door de brouwerij aangeleverd. En brouwmeester, ja dit is niet bouwmeester, maar echt brouwmeester Gerard van den Broek van brouwerij... Heerlijk om zo te mogen brouwen. Ja. Hertog Jan is om half acht uitgenodigd Voor het laatste glas bokbier van de jaargang 2010 En het eerste van 2011 De bedoeling is om er een traditie van te maken Zeg maar een bokbier oud en nieuw Wat leuk ja. Nieuws uit Zandvoort Op 4 oktober begint het <coughs> nieuwe seizoen van Cinema Nostalgia op 1 uh, uh, uur gaan de deuren open. Op 4 oktober dus. Hè, en deze tweevoudige Oscar, Wiener, Brickmus en Tiffany's. Heet, heb je al merkt, net Toch? Gezegd? Ja, ik je wou, wou er wou, wou, wou je niet gewoon. in de reden van. Oh, nee, je hebt gelijk. Ja, nou, dus, maar toch. ja, voor de mensen die je net nog aan te snurken. Ja, precies. Het gaat dus weer van, uh, van start. Ja. En uh, reserveren kan. Kosten zijn 7,50 euro. En er staat natuurlijk wel koffie en thee op u te wachten. En volgens mij nog een plakje cake ook als het mee zit. Uh, aanstaande vrijdag is er weer een Thaï viering uh, in de Agatha een grote krocht. En uh, het thema is: Een mens leeft niet van brood alleen. En uh, wat, we, uh, wat wordt daarmee bedoeld? Dus weer uh, met licht dat men zelf mag aansteken. Samenzang over duizenden licht. En gebed en een korte stilte. Het licht mag je zelf aansteken. Ja, precies. En doet ook uit als je weer weggaat. Ja. We, we, denk om het de, om de, om milieu, hè? En dan stap ik nu in mijn SUWV. Ah, ah. Nee, we gaan altijd op de fiets, hè? Jullie oh, gaan op de fiets, oké. Okay. Het wordt weer ouderwets gezellig in de Winkelstraat Overveen. Overveense Winkeliersvereniging organiseert namelijk vandaag, zaterdag 1 oktober van 10 tot 4, uh, de Oude Ambachtenmarkt in de Winkelstraat van Overveen. Oude tijden leven tijdens deze Ambachtenmarkt. Slender gezellig tussen de kraamdoorn en krijg je het gevoel dat je een paar eeuwen teruggaat in de tijd. Ik zat vanaf het station richting stoplichten. Dat ik is zou vraag. het werkwaar niet want weten. Want Overveen is We natuurlijk... Daar is een klein winkelstraatje. Maar dat is eigenlijk wel heel klein, dat straatje. Nou, dat... kan leuk misschien gaan. Want kijk, ik wil ja. wel de trein pakken. Maar als het dan heel ergens anders is... Dan denk ik weer van waar is nou de oude ambachtenmarkt? Je bent er alweer doorheen gelopen. Ja. Het is alweer waar. Nee, dus ga er naartoe. Het is altijd wel weer leuk om even helemaal teruggeworpen uh, te, te worden in de tijd... Dus, oh, ik moet het bericht meteen afgeven Ja, ja natuurlijk, want, namelijk, want uh, misschien gaan het we uh, eventjes Ja, ja, precies uh, Zover wat uh, Zandvoortse berichten En uh, volgend uur hebben we natuurlijk veel meer van die berichten in Goedemorgen Zandvoort Tot Zover het nieuws uit Zandvoort En tijd voor die De Landekus De De Landekus hebben we nu weer, heer Je we hey. kan ook wisselproeven ja. daar, he er is ook wat te eten natuurlijk, hè. Schapen aaien. Oh, leuk. Oh, ik krijg net weer een belletje. Live middeleeuwse ik muziek. Ik vind het echt gaaf, dat eindeloze gebabbel op de radio. Ik ga er mee. Ik eindelijk in slaap. Nou, wel rustig. à la Mari. hier ben je je van. In Ja, jij ja, dat geld, dat krijgen we echt terug. Ja, dat is echt terug. Ik ben er 100% van overtuigd. Uh, nou, misschien toch niet helemaal. En ik zal daarvoor mijn excuses aanbieden. Precies, dat ging toch wel even anders dan wij verdacht hadden. En dat geeft ook allemaal niet, want dan biedt er gewoon ex ons excuus aan. Dat is geen punt. Het spijt me echt enorm hoor, het spijt me zo Het zal echt niet meer gebeuren. Ja, ik blijf gewoon, ik ga verder niet weg. Nee, dat klopt zo. Ja, ik heb ervan geleerd, ik zal het echt niet meer doen. Sorry hoor, echt. Ja, dat is een beetje dus, uh, de. de... Dus het spijt me, ik uh, excuus uh, cultuurwaan in zijn geraakt Hé, hey, ik zie net iemand binnenkomen in de studio De Dishoekiebank komt langzaam tot leven En ik heb hier nog wat uh, berichten over een hele oude vrouw We hadden het net had over Helle Haas in 93 Die natuurlijk uh, uh, van ons heen is gegaan Die heeft heel veel boeken gemaakt in 48 Deed ze al het boekenweekgeschenk 48, eh, 19, 48 Oorlog net achter de, achter de rug En dan gewoon, dan, dan ben je er al Dan ben je al actief en al die tijd heeft ze achter het bureau gezeten. Boekjes schrijven. Saai! Dat ze het vol heeft gehouden. Ik vind het knap. En 58, nee, een 85-jarige. Zwitserse zangeres Lies Asia. Wil volgend jaar namelijk opnieuw meedoen aan het Festival. Ze heeft namelijk in 56, 1956, vorige eeuw namelijk, heeft ze al een keer gewonnen met een liedje... En ze heeft meerdere keren meegedaan in 56, 57, 58 en 57 heeft ze meegedaan. Uh, en ze had zoiets van, nou, volgens mij heb ik het winnen liedje in handen. En ze heeft zich opgegeven. Ze, ze hebben het allemaal gesloten nu geloof ik, de voorrondes. Dus, en toen gaan ze alles even door elkaar en husselen. En dan van elkaar bellen, dat ze elkaar heel aardig vinden en dat ze elkaar lief vinden. En dan weten ze precies hoe ze moeten stemmen. Dus dat is, uh, dat ze afwachten hoe het verder gaat lopen. Ik zie dat de lijn alweer getest wordt voor het programma na 10 uur. Yeah. Goedemorgen, Zandvoort! Ah, vanuit het zomerse Zandvoort. Kom deze kant op. En neem die oplaad met een krokodil maar mee. Pultjab. Ja, door op dit gewoon Pearl Jam en The Fixer En als Eddie verder naar Solo gaat Dan krijg je alweer van die hele emoti emotionele muziek Dan gaan ze altijd zo heel erg in die stem zitten en je denkt, ach, oh wat mooi Dat is een painful wel Dat krijg je dan een beetje gevoel erbij Je denkt van nee, gewoon weer in Pearl Jam, Eddie verder en daar weer los gaan Want dit is beste pruimen dit toch The Fixer, Pearl Jam en we zijn aanbeland in het radioprogramma Toebak Leeft. Mag u radio aan ja. hebben gezet. En die denken wel van, hé hey. hey, nozum. Nou, waar ben ik beland? Toebak Leeft. Ik zit nu in Mexico, één ene. Oh, Want ja. het schijnt dat een deel van de gemeenteraad van de Mexicaanse hoofdstad, Mexico stad, overweegt om het huwelijksrecht aan te passen. Zodat echtparen tot een tijdelijk huwelijk kunnen komen. Ik denk, dat, ik denk dat een hoop mensen dit als mu muziek in de oren klinkt. Ja. Een linksafgevaardige die een meerderheid hebben. Die wil dus een tijdelijk huwelijk zijn. Vast allemaal mannen denk ik. Zij het wel telkens verlengbaar. En die willen ze de karakter geven om de echte lieden dramatische en kostbare echtscheidingsprocedures te besparen. Want de helft van de huwelijken in de stad strandt gewoonlijk na een jaar of twee. En wel blijft het huwelijk in eerste instantie minimaal twee jaar gelden. In de plan van onder andere de gemeenteraad zit Leonel Luna. Ik vind het wel heel apart dit hoor dus ja. van, nou ja, we, we hebben gewoon een proefhuwelijk voor twee jaar En als we dan uit elkaar gaan Dan hebben we geen gezanig over uh, erfenissen Want het is natuurlijk wel een huwelijk uh, Op het moment dat je ja zegt En je regelt niks en is gelijk de helft Als jij heel rijk bent, is gewoon de helft van haar Zet de kerk hier wel achter? maar dat is natuurlijk ook nog de vraag Maar ja, dat is het dat niet staat er geen echt huwelijk. Bij. Dat staat er niet bij ja, en Volgens is mij mag het uh... gewoon geconsumeerd worden Want het is, uh, het, is, het is dus geen huwelijk Maar ja, waarom ook niet nou. Maar ik denk ook dat je ook niet te licht uh, het licht hart, hartig, lichthartig. Ligt nou of er uh, zo'n verbinding aan moet gaan. En het is ook wel moeilijk, want ik denk dat het heel vaak gebeurt tegenwoordig. Mensen komen elkaar in de kroeg tegen. En je uh, hebt de muziek is veel te hard. Dan zeg je, hey, weet je, ja, boem, leuk hoor. Leuk hè, wat? Ja, ja, wat? Nou ja, oké, okay, oh, het is, uh, het is al gebeurd. En, uh, en dat ze daar nou dan denken van, nou ja, ik geloof dat ik het wel leuk vond. En dan blijven ze zomaar bij elkaar. En ze en, weten helemaal niet of ze bij elkaar passen. En die iPod gaat ook nooit uit. En die blijft ook altijd met in het oor hangen. Ja, daarom. En dan je dan is denk... echt een miscommunicatie van, vanaf het begin af aan. En er komen er ook nog kinderen van. Ja, die, die worden wel eens ja, een iPod ingekopt. Maar eigenlijk ingetop. kennen ze elkaar gewoon niet. En dat nee. is gewoon best moeilijk. Dat is echt... Uh, ...nooit je temp gehoord, weet je wel? Nee, er zit altijd ruis op de lijn. Ja, En moment, dan komen de kinderen, die Nog lopen... Nog meer ruis, Nog meer ruis. ruis. O, nou, ja. op vakantie, dan pas kom je erachter... ...dat hoor je vaak hè, tijdens vakantie, dat je denkt van... ...wat ja. voor mensen heb ik nou allemaal liggen op die strand. Ze hebben ze helemaal niks gedronken en zo... ...en dan zijn ze de hele dag bij elkaar en ze denken... ...wat is dit toch een lul, zeg. God, eh, hou van. je mobiel aan, want ik ga straks koffie halen... ...en ik heb geen idee waar ik op moet letten. Ja, <laughs> ja. Steek je ja. vinger in het oh, oh. ja. Dat ik weer weet waar ik naartoe toe moet uh, en, uh, Ja, maar ook even een vlaggetje mogen, Want ik weet bij welk handdoekje ik terug moet komen <laughs> Ja Ja, ja. ja, ja want... inderdaad, de grootste ruzie Ik heb het wel gehoord op vakantie van de barkeeper ja. Want er kwam een pasgetrouwd stel aan en Dat ze dan echt een dag later wilde dat ze nog een extra kamer ja, dus wat... Ze konden elkaar niet meer lucht of zien Want de helft van de tijd zit je achter de computer En de andere helft van de tijd zit je op je mobiel te kijken Ik word toch wel gebeld hè? Ik heb je ja. al een tijdje niet meer gebeld, zeg en er is af en toe een interactie Maar dat is dan omdat de baas dat dan wil Maar verder is het niet uh... Omdat de baas het wil Omdat de baas dat wil, ja ah, nee. Want daar krijg je geld van natuurlijk Zo is het ook nog een oh, keer Oh ja, ja, ja, het is ook zo Goed, uh, kwart voor negen Nee, kwart voor tien, jammer hè Had jij het ook zo? Ja, Kijk of je oplet Ja, dat is uh, zo snel nou, ja, ja, Heb je nog een We hebben zo naar wel zin We willen het best nog wel een uurtje door Echt helemaal geen punt hoor Ik hou zo die hier dicht Voor een Goe goede mooie om niks mee te maken hoor. Maar dan zit er aan je volgende week ja, hey, Jam op de radio Nieuwe single Move On Nobody's deal No one's gone Got a twitch in a touch You must be so so young We're moving on Moving on You're moving on Close to the hem, Don't give up in one day Does it get there in tuning So many ways What I would like to say is that nobody can tell me where I'm going to and for I'm waking up, I'm moving on, moving on, I'm moving on. What it tastes ...gratis deze plaat, daar heb, heb ik echt helemaal niks voor betaald gewoon. Hè? Hey. goed gedaan. Gewoon op de iTunes, dus uh, mocht je denken van, nou, ik zit nog een beetje te twijfelen... ...zou ik nou wel uh, iets met iTunes willen, ga er even naartoe... ...dan kan je deze plaat hier gewoon gratis downloaden en uh, de rest, ja, de rest niet. Dat moet je, daar moet je gewoon er ook weer voor okay. betalen. Maar goed, dat is een mooi lokketje move on van The Jam. En ze hebben momenteel een redelijk hitje met uh, die andere plaat, uh, Calling van Ohio. Ja, wij weten het hier allemaal Hello, wel. I'm from Ohio. Ik moet soms wel echt heel even nadenken. En doet ontzettend pijn. Met persona. En het doet ontzettend pijn. Is. En uiteindelijk komen we toch de te de, de, de informatie komt tevoorschijn. Uh, ja, nou. Uh, gisteren hoorde ik dat er heel veel mensen al het uh, bel me niet register hebben gebeld. Ik kan, ik, dat vind ik zo kinderachtig. Die mensen hebben toch ook kans om. Je moet toch ook een baan hebben, weet je wel. Dan word je opgebeld. En willen ze iets verkopen? En nou, heel vaak zeg ik nee. Nee! Ophouden! Dan gooi ik je horen er weer op. Maar als je iets langer blijft hangen, dan zeggen ze. Oké, okay, meneer. Nou, als u uh, niet meer gebeld wil worden. Dan... ...kunt u blijven hangen, dan krijg je dus bel me niet te registeren. Dan kan je aangeven dat je niet meer gebeld wil worden. Dan denk ik, oh, kinderachtig. Ik ben zelf mond genoeg voor, hoor. te geven dat ik niet gebeld wil worden. Ja, maar ze, ze zijn het verplicht, volgens mij. Ja. Ik denk dat de Consumentenbond of wat dan ook... ...dat allemaal geregeld heeft bij maar, wat krijg, maar wat krijg je straks dan? Dat ze dan toch weer aan de deur komen. Hallo, mevrouw. En dan, krijg ik, dan kan je opbellen van... ...bel me niet aan de deur, register. <lacht> en hoe gaan zij dan even goed de spullen het, verkopen? Bel niet aan, register. Bel niet aan, register. <lacht> Ja. ja, nee hoor. Ja, nee hoor, dan kan je aan de deur van. Uh, een sticker aan de deur wordt niet gekocht. Oh, dat vind ik komisch aan de deur, vind ik leuker. Ja, Wat wil die vertellen? You get off my property. <laughs> ja. Want ik heb inderdaad een, een, een heel klein randje. En als je dus voor de deur staat, dan sta je op mijn grond. Dus dan kan ik met een geweer eraf uh, schieten. Dat is echt een heel klein stukje wat je daar hebt. Ja. Moet je nog mikken. Moet je echt nog heel goed mikken hoor. Ja, ja het is gelijk. Een, ik kan ze met de loop kan ik ze eraf duwen. Ja. Dus dan hoef ik niet te schieten. Oh, ik zie zo'n vlot voor me nu in eentje keer. Ja, maar dit zou ik een krulspel eruit doen. Yes. En dan inderdaad, dat zo'n vreselijke pinoir. Ja. Oh, oh. En als de glazen was er wordt, dan wordt het toch een andere scène. Ja. Ja, ja, dat is waar. Wel me wel register. Wel ja, me alsjeblieft register. Ja. Ik ben zo eenzaam. Oké, okay, nu over moeders gesproken. Een 39. 20-jarige man uit Chicago, die hangt dus 20 jaar gevangenisstraf boven het hoofd... ...wegens de moord op zijn moeder. Want, <laughs> dit is wel ongelooflijk. De man viel zijn moeder aan... nadat zij weigerde concertkaartjes voor Evel Lavigne voor hem te kopen. Wie? Evel Lavigne? <laughs> oh, dit. Ja. Uh, Robert Lyons heet die. Uh, die ging dus zijn moeder te lijf met een cognacfles... ...tijdens een ruzie over het aankomende concert... En uh, nadat hij zijn moeder dus op het hoofd heeft geslagen met de fles, stak hij negen keer met een keukenmes. Huh? Ja, en hij heeft al eerder woede aanvallen gehad en kampt al langer tijd met psychologische problemen. Magelijk. En verleden jaar trok Laius weer in bij zijn moeder. Maar ja, de moord was zo gewelddadig dat het moordwapen ergens toch beschadigd is, het mes. Dat is toch heel erg, hè? Nou, het is dat is zo. Daarbij... Oh. Ik denk ook echt dat die uh, April Lavigne daar ook helemaal niet vrolijk van wordt als, als zij dit hoort. April Lavigne, Sk Skater Girl heeft zoiets een hit ja. mee gehad. Maar niet echt helemaal, want je denkt van nou, wat een waanzinnige muziek. Maar, nou ja, ja, goed. maar het is gewoon, uh, ja, ze heeft ook volgens mij in een paar uh, Biscoop-films Ja, Klopt. Ja, en ja, daar ja. hebben waarschijnlijk sommige mannen nog wel hele leuke fantasieën over die dame. Oh. En man! Ik wil oh, er naartoe Mam ik wil er naartoe En dan zegt ze het is te jong voor je Geef me het geld voor dit 39 jaar Ga werken man Godsamme. Ja dat is toch ja. erg als dat gebeurt Mieters wat een rare bericht hier In de, ra ja, heerlijk. In de radio show Zeg um, Ja welkom Zit zit te kijken godzaam deze plaat heeft wel gedraaid volgens mij Ja deze plaat heeft wel gedraaid Er klopt helemaal niks van Sorry sorry hier het uh, juiste beentje wat ik nu Ik heb het niet gemerkt hoor. Nee, nou ik wel. Ik ben zo scherp gewoon. Friendly fire. De Amerikanen, nee, ik dacht het niet. Live those days. Friendly fire en live those days Tonight, dames en heren Ja, kom s'nachts tot het uh, tot leven En overdag lig je in coma Of in coma, in feutershouding op de bank Zeg ik alweer Dit is weer zaterdagavond, maken er wat moois van En uh, Ja, drink niet te veel, want dat leidt tot uh, Ja, precies, nou dat weten we wel zeg. Ja, en uh, je mag uh, ook in een cafeetje Mag je geen wordfeut Meer spelen, hè heb je het ooit van gehoord? Kunt. Het is een spelletje. Uh, het is een bruin café dus hè? Ja? In Zwolle. En uh, wordfeut is een, uh, een digitale vorm van scrabble dat gespeeld kan worden via smartphones. En de eigen, eigenaresse van, de, van die tent die had zo van, nou het loopt echt een spijghaat uit. Soms zit de hele bar vol met mensen die wordfeut spelen. Er wordt gewoon niks meer uitgesproken. Dus via een tekst op het krijtbord in de bar kunnen bezoekers lezen dat het verboden is. Huh. Maar ja, weet je wat het gewoon is? Ik vind het belachelijk. Yeah. Ik bedoel, die mensen zijn klanten. Ze, ze, ze drinken er wat. En ze zijn met z'n allen een speeltje aan het doen. En ze heeft gewoon geen aandacht genoeg. Oh, dat en dan is zegt ze het... van, het mag niet meer. Ik ah, denk zo, nou, dan gaan ze toch in het café ernaast zitten. Als he? ze op de, op de bar gaat staan en ze wat uitdoet. Dan ja, misschien de, dat ze dan, ja. Als ah, dan... ze kan ook zorgen dat, ze, dat haar of is een hele code oude. voor het café van de wifi gewoon niet bekend is bij de gasten. Oh ja. Dan ben je er ook, toch? Ja, dus is wel waar, Heb je geen contact ge met, met de ruimte? Ja, ze, ja, ik snap het allemaal niet zo. Want ik heb nu zelf zo'n tablet gekocht. Ja. En, uh, en, en nou schijnt het dus zo van dat, dat als je dan ergens bent, kan je de code vragen. Ik denk, oh, met die telefoons. Daar zit geen code meer op, of zo? Jullie doen het toch ik, altijd ik heb, nee, het internet op de Ik heb geen contact met mijn medemens. Nee, nee op die manier. Nee, ik merk nee. het. Nee, maar ja, ik, ik, heb ik vind erin. onze interactie wel erg prettig, hoor. Ja, nee, ik moet zeggen. manier. Ik, ik zie dat zo, zo om me heen en al die Twitter, en al die berichten en al dat gelul over de wereld. Je, waar gaat het de helft van de tijd ja. nou over, joh? Is ja, het zo de, slap de, de, als de, de, wij ze daar? Stel De vraag is van: Waar ben jij? Waar ben je? En zullen we afspreken? Maar het is wel handig, want ik moest gisteravond iemand afspreken voor de bijkorf. En toch. Ja. Toch. En het twee... heel moeilijk. En toen moesten we toch nog bellen en ondanks berichten, ik sta voor de hoofdingang op de Dam. Nou, ja? hoe moeilijk is dat dan? Maar je kijkt toch en dat je, je elkaar verbindt. Zo kijkt... druk was het. Je zit eigenlijk in die telefoon. Waar ben je dan? En je kijkt eigenlijk alleen maar naar die telefoon. Wat ben je? Ik zie je daar niet. Ik sta naast je. Nee, ik had, naast ik had gewoon een berichtje. Dat is gewoon een berichtje en ik Links heel of erg. rechts. En toch dat je elkaar niet... Maar het was ook gigantisch druk gisteren. Dat is echt uh, het wel viel... leuk. Het viel een beetje tegen geloof ik. Want al hadden speciale wilde dagen bij de Bijenkorf. Ja, ik ben ook even binnen geweest Maar door de crisis is er, uh, is, was er weinig uh, opkomst Nou, ik was wel gebaas, want bij bepaalde Sina had je gewoon uh, 80 euro korting 80 euro? En ik had een bon en ik ja? mocht nu niks kopen, want met die bon Dan mag je die korting gewoon niet pakken Dat vond ik zo fout dan weer, dan maar moet ik weer helemaal is speciaal van, uh, terugkomen dat is, echt, uh, dat is echt een beetje triest natuurlijk ja, ja. Daar kan er ook helemaal niks aan doen Maar ik word bijna verleid om dan toch wat te kopen hè. Ja, nee, ik kan me voorstellen Ja, wat doe je er dan aan? Hè? Ja, wat doe je er nou aan gewoon? Blijven smachten. Ach nee is het alweer zover? Tot mijn spijt deel ik u mee dat het programma Toebak Leeft is afgelopen. Zo stapt in zijn auto. Later. Jolanda springt op de fiets. Tot volgende week. Doei. ver. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFF.